Krijgt. Dat zou ik eigenlijk ook wel vinden. Heb jij ook last van je rug? Dat niet, nee. Uh, zolang je geen last hebt van je rug, krijg je geen nieuw stoel. Onze stoelen kunnen zeker nog honderd jaar mee. Met koning. Met jou, kun je even komen? Ik kom. Ik ben even naar bal. Ik heb met het hoofdbureau gebeld, ze hebben er geen bezwaar tegen wanneer het geld voor losse krachten wordt omgezet in een formatieplaats. Maar wel dat Matser daar dan op wordt gezet. Dat geeft gedonde met de vakbeweging. Waarom? Omdat hij te hoog is opgeleid. Maar als hij dat nou zelf wil. Waarom wil die man dat toch eigenlijk? Omdat hij alleen administratief werk wil doen. Dat zijn dat van malle verratzer. Het is een gefrustreerde man. Dan moet hij maar ergens anders werk zoeken. Als hij de plaats inneemt van een administratieve kracht, beschouwt de vakbeweging dat als oneerlijke concurrentie. Aan een gewone administratieve kracht hebben we niets. Waarom niet? Omdat we daar geen werk voor hebben. We hebben administratieve krachten genoeg. De betekenis van Mats is nu juist dat hij op dit terrein meer weet dan wie ook. En als dat alleen in een administratieve rang kan, dan maar in een administratieve gang. Kun je daar een brief over schrijven? Daar kan ik wel een brief over schrijven. Ik bedoel, met argumenten. Natuurlijk. Goed. Schrijf dan maar een brief. Ik schrijf een brief. Ik onderteken die brief wel. Hey, zijn jullie er al? Ik dacht dat ik altijd de eerste was. Ja, we dachten net. Hoera, hij komt niet. Wat had je dan gedaan? Een feestje bouwen. Nee, daar kun je mij inderdaad niet bij gebruiken. Nou, voor mij mag je gerust bij zijn hoor. Heb jij je toespraakje nog afgekregen, Lien? Ja. Wanneer? Vannacht om 4 uur. Vier uur? Verschrikkelijk. Wat doen ze je aan? Hebt... <coughs> Hebben jullie die artikelen van die Duitsers nog gelezen? Ik wel. Ja, ik ook. Lien? Nog niet allemaal. Misschien kunnen we ze nog even doornemen? Frits, wat vond je ervan? In zijn algemeenheid dan? Ik vond het wel ontzettend goed. Ja, ze weten daar tenminste wat werk is. Ad, heb jij ze nog gelezen? Ik luister wel mee. Vond jij ze dan niet goed? Ik vind ze wel goed, heel goed natuurlijk. Maar ik vind dat ze te eenzijdig gericht zijn op de invloed van de economische conjectuur. Dat is Gunterman. Wat Gunterman vooral interesseert is de golfbeweging in de aanschaf en de verspreiding van nieuwe voorwerpen. Ik vind dat niet ons eerste doel. Wat is ons doel dan? Welke voorwerpen mensen gebruiken om zich als groep te onderscheiden van andere groepen? Het vroegere volkskarakter. Ik denk dat ik daarover iets ga zeggen. Dat is toch allemaal oude koek? Daar hou ik van. Tegenwoordig noemen ze dat trouwens mentaliteitsgeschiedenis. Ik vind het wel interessant dat ze de computer gebruiken. Dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen. Ik geloof niet in de computer. Omdat die modern is zeker. Dat in de eerste plaats. Dat lijkt me toch wel gemakkelijk. Het werkt vernauwend. Je wordt gedwongen om je vast te leggen op een ordening van de feiten voordat je nog iets weet. Terwijl ik pas achteraf kan ordenen nadat ik eerst eindeloos mijn gegevens ja. geschoven heb. Dan verander je gewoon je programma. Daar ben ik te lui voor Rie, dat moet je oudere aanspreken. Ik zeg toch niet dat ik wel voor de computer ben? Lien, zie je het erop? Een beetje. Over zes uur is het voorbij. Zuerst möchte ich unsere niederländischen Gäste herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr über ihre Anwesenheit und wir hoffen, dass dieses Treffen der Anfang einer engeren, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein wird. Wir auch. Vielleicht darf ich für heute folgendes Programm vorschlagen. Ich hatte mir so gedacht, dass zuerst unsere niederländischen Gäste kurz über ihre Untersuchungen berichten. Anschließend haben wir die Gelegenheit, eventuell Fragen zu stellen. Alles in allem wird das eine Stunde in Anspruch nehmen. Für das Mittagessen haben wir in einem italienischen Restaurant, ganz in der Nähe, Plätze reserviert, in der Hoffnung, dass es Ihnen gefällt. Danach, so um etwa halb drei, Werden wir unsererseits über unsere Untersuchung berichten, mit eventuellen Fragen Ihrerseits, wonach wir dann noch eine gute Stunde für eine prinzipiellere Diskussion über weitere Zielsetzungen und mögliche Zusammenarbeit haben. Passt Ihnen das? Sehr. Dann möchte ich Sie jetzt bitten, das Wort zu ergreifen. Gerne. Zuerst möchte ich Ihnen danken für Ihre freundlichen Worte. Wir freuen uns ebenso sehr auf diese Auseinandersetzung, wobei wir uns bewusst sind, dass sie für uns ungleich wichtiger sein wird als für Sie. Wäre es nur, weil Sie mit Ihren Schülern auf den Weg, den wir soeben angeschlagen haben, schon weiter vorgegangen sind. Ik schlage dan voor dat zuerst Herr Blumberg, Frau Veld en Frau Kiepe iets over hun Untersuchungen op von van Nachlassinventaren berichten. Herr Müller wird dan iets over de geschiedenis van de Weihnachtsbaumes in de in den Nederlanden en besonders over de Quellen die hij er dazu benutzt heeft. En zum Schluss werde zal ik zelfs een over über de andere Untersuchungen op ons institut geven. ...damit ze een gesamtübersicht hebben. Genugt dat? Bitte. Frits, begin jij? Ging wel goed, hè? Beter dan ik had alle drie. Huh. Ja. Waarom moet drie altijd weer laten merken dat ze het allemaal onzin vindt? Dat vind jij toch ook? Maar ik laat het niet merken. Waarom eigenlijk niet? Ik weet niet. Ik denk dat het een kwestie van beschaving is. Je spuugt niet in het pap van anderen. Op die manier moet je wel met ze meedoen. Ja, maar daar wordt toch ook voor betaald. Ben je tevreden over de dag? Heel tevreden. Jouw praatje was heel goed, lief. Dat was, dat was helemaal niet goed. En dat voor jou ook, Rie? Nou, het is toch zeker ook niks aan? Jullie hebben het al die goed gedaan. De volgende keer hoef ik niet meer mee. We <tie> moeten nog wel verdond hard lopen, anders missen we de trein nog. Adelien Ad Lien zijn verdwenen. Die hebben besloten om hier vannacht te blijven. Verdomme. <lacht> die manier mis op de trein. Zal ik even uh, teruglopen? Loop jij even terug? En vraag of ze gek geworden oh, zijn. Als je met Lien bent, heb je altijd zoiets. Die is nooit op tijd. Jij bent zeker zo iemand die altijd op tijd is. <lacht> ja. Altijd. Vannacht de bewijsschool. Ik ook. Dat was mijn net. We hebben voor ons allemaal een flesje neven gekocht. Maarten, Frits, alsjeblieft. Jezus. Doornkaat. lekker. Ja, dat zei je altijd. Het was een idee van Lien. Die is voor jou, Rie. Hoe kwam je wel het geld? Dat heb ik bij een student van Guntherman gewisseld. Ik ben Stombler Ja, heb jij nog antwoord gehad op de brief? Welke brief? Die brief van het hoofdbureau. Ik weet van geen brief. Die brief over de aanstelling van... van Matze. Oh, die. Die, uh, die is verzonden. Maar heb je daar al antwoord op gehad? Wa waarom zou ik de antwoorden moeten hebben? Omdat ze bezwaren hadden tegen zijn aanstelling. Kan ik kan me niet meer herinneren. Ik weet er niets meer van. Ik heb nu uh, iets anders aan mijn hoofd. Ik heb gisteren op de bibliotheek Blazer gezien. Hij zegt dat ik overal de schuld van ben. Ja, he? Om mijn kritiek op zijn boek. Als ik die kritiek niet geschreven had... dan zou hij de ingezonden brief niet zo hebben gesteld. Hij zegt dat hij daar met zijn eigen glazen heeft ingegooid. Maar die brief was toch tegen mij? Ja, maar jij bent geniaal, zei hij. <laughs> en ik ben maar een klein mannetje. Dat is natuurlijk waar, ja. Ja. <coughs> ik zou maar laten... <coughs> ik zou maar laten barsten. <coughs> is iedereen er? Ja. Gek is dat ik altijd het gevoel heb dat er één ontbreekt. Dat zal Bart wel zijn. Ja, misschien is dat Bart wel... Of ik ben zelf. Ik wil maar beginnen met het knipselarchief. Herinnert iedereen zich nog wat dat is? Ik breng de feiten nog even in herinnering. Een paar jaar geleden heb ik de zorg daarvoor overgedragen aan de documentatie. Toen was dat nog iedereen, behalve Bart, Ad en ik. Onlangs heb ik ontdekt dat Joop de enige is die daar nog wat aan doet. Dat is gek natuurlijk. Wat doen we daaraan? Niemand? Kunnen we het niet wat anders organiseren? Hoe dan? Misschien dat we de onderlinge controle kunnen afschaffen. Wat er ook beslist wordt, ik doe niet meer mee. Ik heb er genoeg van om altijd alles alleen te doen hier, terwijl ieder andere te beroerd voor is. M maar daarvoor ontwerpen we toch juist een andere regeling? Ik doe het niet meer. Ik geloof in geen enkele regeling meer. Ook niet als je die regeling zelf mag ontwerpen. Ik heb drie keer bij je geklaagd. En je komt er nu pas mee. Ik heb geen zin om altijd voor verklikker te spelen. Ik doe het echt niet meer. Tja. Als zelfs zien haar geloof in de mensheid heeft verloren. Gert? Het is ook wel mijn schuld, want ik doe er niets meer aan. Waarom niet? Omdat ik die knipsels zelf niet meer nodig heb. Ik ga archiefonderzoek doen. En of anderen ze nodig hebben, interesseert je niet? Nee, eigenlijk niet. Of in ieder geval heel weinig. Maar wat dan? Dan moeten Chitske en ik het doen. Het is tenslotte ons werk. Chitske? Oh, ik wil het wel doen hoor. Hm. Wil jij dan met Joop een regeling ontwerpen... en mij die voor het eind van het jaar voorleggen... zodat ze 1 een... <coughs> januari kan ingaan? Goed. Dat lijkt me niet moeilijk. Vraag jij het? Vraag jij het maar. Frits en ik wilden graag twee dagen naar Gent. Wat wil je dat doen? <laughs> nou, daar is een lezing over het gebruik van boedelbeschrijvingen. <laughs> Waarom moet je dan twee dagen? Ja. Omdat dat s avonds is en, en dan kunnen we niet meer terug. Twee dagen voor één lezing? <laughs> ja. Dat lijkt ons wel eh, interessant. Hm? Er was uitgerekend hoeveel dat het bureau kost, voor één lezing. Die bovendien wordt uitgegeven ook, als die er moeten waardes tenminste. Ik kan misschien nog wel tot Rotterdam terug. Dat denk er niet over, we gaan hier geen gekke huis van maken. Maar waar gaat het over? <lacht> het, het was zomaar een idee. Wat een raar idee.